2 uur. De Radio 1 Sportzomer, Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het vervolg krijgt u straks van de 17e etappe in de Tour. Voorlopig in de mist met een finish bergop in Peragud. In het mediaforum gaat het over de financiële berichtgeving. We praten het erover met Juri Albrecht en Peter van Zadelhof. Eerst het NOS Nieuws met Raymond Seré. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran achter de aanslag zit... op een bus met Israëlische toeristen in Bulgarije. Hij kondigde een krachtig antwoord aan. Bij de aanslag kwamen zes Israëlische tieners om het leven. Ze waren net uit Tel Aviv aangekomen voor een vakantie in Bulgarije. De aanslag werd gepleegd door een zelfmoordterrorist... die zichzelf in de bus oplies. Premier Netanyahu zei dat Iran betrokken is... bij recente aanslagen op Israëliërs. In onder andere Thailand, India, Cyprus en Kenia... De Iraanse staatstelevisie noemt de beschuldiging van Israël belachelijk. De strijd in en rond Damaskus is verhevigd... na de terreuraanslag van gisteren op hoge Syrische functionarissen. Een Syrische mensenrechtenorganisatie meldt dat gisteren... alleen al 200 doden vielen voor het merendeel burgers... Vannacht was het wat rustiger, maar vanochtend is het geweld weer opgeleid. NOS-correspondent Sander van Hooren hoorde explosies in de zuidelijke stadswijken. Verscheidende bronnen maken melding van aanvallen van het regeringsleger op verschillende fronten. Voormalige hoofd van de Egyptische Veiligheidsdienst Omar Suleiman is in een ziekenhuis in de Verenigde Staten overleden. Suleiman was een vertrouweling van de verdreven Egyptische president Hosni Mubarak. Vlak voordat Mubarak in februari 2011 opstapte... onder druk van een volksopstand werd Suleiman benoemd tot vicepresident. Hij was degene die Mubarak's vertrek bekendmaakte. Hij mocht niet meedoen met de presidentsverkiezingen vanwege zijn nauwe banden met Mubarak. De vijf Nederlanders die het veerbootongeluk bij Zanzibar hebben overleefd... komen zo snel mogelijk terug naar Nederland. Ze zijn al hun spullen kwijtgeraakt. De vijf maakten een rondreis door Afrika... en wilden op Zanzibar hun vakantie afsluiten. Er is geen hoop meer dat er nog overlevenden van de veerbootramp worden gevonden. Het schip kapseisde in zwaar weer en er waren 290 mensen aan boord. Ongeveer de helft van de passagiers is gered. Een jongen van 17 heeft op de vlucht voor de politie met grote snelheden door Ede gereisd. Volgens de politie haalde hij vannacht in de auto snelheden tot 140 km per uur. Agenten zagen de jongen vannacht bij een tankstation, de politie. Wij kennen de jongen en we wisten dat hij nog geen auto mag rijden, omdat hij 17 was. Hij ging er toch rijden en we hebben hem eerst stilgezet, aan de kant gezet, ergens in Ede. Maar hij ging er daarna vandoor en daarna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 Aan Verkeersinformatie op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Staat tussen Nieuwekerk aan de IJssel, Rotterdam, Prins Alexander 4 kilometer. Staat maar één rijstrook open, er ligt olie op de weg. Een aanrijding op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Alfred Dendolde en Knopendrijsweert de 5 kilometer. Daar is één rijstrook dicht. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen de knopen De Valberg en Ewijk 3 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Drie dagen voor Parijs krijgt het peloton nog een zware bergrit voor de kiezen. met, dat is ook wel weer eens een keer leuk, een finish bergop. Geolippen, zijn ze al uit de mist tevoorschijn gekomen? Ze zijn uit de mist tevoorschijn gekomen. En vanuit die mist zien we toch een hele mooie aanval. Nu dan toch echt op de gele trui. Of het echt serieus te nemen is, ik durf het nog steeds niet te zeggen. Maar Vincenzo Nibali is in de afdaling als een speer naar de staart van de kopgroep gereden. Dus hebben we nu een nieuwe kopgroep met Thomas Verkler, de man Die als eerste bovenkwam op die Col de Monte. We hebben Egoy Martinez, Vincenzo Nibali. Dan Jean-Christophe Perrault, Sandy Cazar. Alejandro Valverde, die de hele afdaling geleid heeft. Rui Costa. En Frederik Kessiakov, de voormalige drager van die bolletjestrui. Nibali in het laatste wiel, dat zinde, val verder zojuist niet. Want die kwam even naast hem rijden, ze van, joh, ga je nou nog meedraaien? Want jij hebt het meeste belang bij deze ontsnapping. Want jij staat dicht in het klassement op de derde plek... op 2 minuten en 23 seconden van Bradley Wiggins. Dus draai nog maar mee. Maar Nibali onveranderd in het laatste wiel. En ik denk dat de ontwikkeling in deze etappe niet echt gunstig is voor Nibali... en voor de serieuze aanval op de gele want na de afdaling van de Col de Monte, een beetje waar we nu aanbeland zijn... krijgen we toch een stukje op en af met twee klimmetjes die echt de moeite niet waard zijn. Hoor. De Col des Ares 5,3 gemiddeld. En dan de coach de buur. Het is even stijl, maar heel kort. 1,2 kilometer slechts uh, is die lang. Dus dat betekent dat de georganiseerde groep daarachter... als er tenminste organisatie komt van Team Sky... dat die dat gat wel weer kunnen dichtrijden. Voorlopig is het gaatje 23 seconden tussen de groep met Nibali... en de groep groep met de gele trui. Et maintenant, de la musique. En Anne pour Het is wel grappig, want iedereen denkt dat dat een soort heilig is... maar het gaat gewoon over een winkels. Ja, ja, klopt. Grappig. De VN Veiligheidsraad beslist vandaag over de verlenging... van de waarnemersmissie in Syrië. Die termijn loopt morgen af. Het hoofd van de missie in Syrië, generaal Moed, houdt uh, hoop... Uh, dat er een oplossing komt. Zo zei hij vanochtend in gesprek met correspondent Sander van Hoorn. From what you can observe, especially, for example, from your office, how do you judge the current situation? I think what we're seeing unfolding right now is that there is a considerable pressure on um, Damascus. Mm -hmm. And it's visible, I think, for everyone that Damascus is of high strategic importance. Er is op dit moment behoorlijke druk op de hoofdstad Damascus. Zegt deze moed. iedereen kan zien dat Damascus een strategische plaats is. Toch is het nog te vroeg om te voorspellen wat er gaat gebeuren. So the importance of what is happening now should not be underestimated. Uh, what will be the outcome is uh, too early to to predict. We are still in the early days of uh, this level of violence in in Damascus. De hoofd van de waarnemersmissie vertrekt vandaag. Hij is tevreden over de inzet van zijn waarnemers, maar geeft toe dat zijn missie eigenlijk is mislukt. Since the mission that arrived on the 29th of April to monitor the cessation of violence, have not been monitoring a cessation of violence. Rather, having been present on the ground during escalation of violence, that tool is not the best tool forward. Hij zegt die missie die is eind april begonnen heeft niet toegezien op het staken van het geweld. Uh, die was juist aanwezig bij de escalatie van het geweld. En daarom is waarnemen niet het goede middel om mee verder te gaan. Volgens Moed kan alleen een politieke oplossing het geweld stoppen. Whatever comes, we need very strong and efficient leadership by the Security Council. That is needed for the sake of the Syrian people when we look at the violence that is going on every day around us. Ik vertel nog maar even wat hij zegt, wat er ook gebeurt. We hebben sterk en effectief leiderschap nodig van de Veiligheidsraad. Dat is het van het grootste belang voor het Syrische volk. Zeker als je kijkt naar het huidige geweld. Dat zei dus het hoofd van die VN-waarnemerscommissie, generaal Moed. Ja, Gio, de aanval van Nibali is afgeslagen. Hij deed het niet echt zijn best.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 Tot in het, peloton. het tempo is daar nu ook iets omlaag gegaan... voor zover je daarvan kunt spreken. Want uh, het gaatje is nog steeds maar 34 seconden. De weg gaat ook nog steeds omlaag. Hier een grote groep met uh, in elk geval Johnny Hogeland daarin. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet welke groep dit is. Dit is niet de groep met de gele trui. Dit zal een groepje zijn net achter de gele trui. Want de gele trui, ja, die zit daar natuurlijk achter die uh, kopgroep die we nu hebben. Kopgroep van zeven man. De namen nog maar één keer. Vukler, Martinez, Perot, Kazar, Valverde, Costa en Kessiakov. En die hebben nu een gat van 43 seconden. Het gaat snel hoor nu. 43 seconden op de groep met Bradley Wiggins en ook met de witte trui dragen. T.J. van Gaderen. de groene trui. Al gelost uit het peloton. Net als Aymar Zubeldia De nummer vijf in het klassement. Ook hij is gelost. En nu het peloton. Ja, daar wordt gepraat. Bradley Wiggins op kop van het peloton. Praat eventjes met Boasson Hagen. Laten we ze rijden of laten we ze niet rijden? Ze kijken natuurlijk eventjes. Ze informeren bij de ploegleiderswagens. Wat is de achterstand uh, die de mannen hebben in het klassement? En dan weten ze dat het net als gisteren is. Egoi Martinez, de man van Euskoltel, die staat achttiende. Met een achterstand van 21 minuten. En 41 seconden, geen enkel probleem dus voor de gele trui. De toren.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 De dancing in the dark. Nieuws vanuit de koers, Gio. Ja, twee Nederlanders die wegspringen uit het peloton Laurens Ten Dam en Johnny Hogeland. Ze krijgen een Fransman met zich mee, Biel 3 van AGDR. En het peloton laat natuurlijk gewoon begaan. Want uh, ja, wat zouden ze gaan rijden? De mannen van de gele trui achter die Johnny Hogeland aan. En achter Laurens Sendam aan. Weer een Nederlander die nu probeert weg te rijden. En ook die krijgt gewoon de ruimte. Dat is uh, Pieter Wening. Pieter Wening met Levi Leipheimer in zijn wiel. En zie ik daar ook weer Chris Ankerseurens aansluiten. Ik geloof het wel hoor. Terwijl de gele truidrager op dit moment een uh, jasje gaat aannemen. Want het is nat daar in dat dal tussen die klim van uh, de Col de Monte en de volgende. De volgende kool, de kol daar, daar blijft die wolk gewoon hangen. En vandaar dat ze het daar nat hebben. Ook Vino is meegesprongen met uh, ten Dam En dat zou toch wel mooi kunnen zijn als dat groepje dadelijk de ruimte krijgt. Azanza van Euskaltel, Itzagirre van Euskaltel. Zij willen natuurlijk graag in hun Pyreneeën, de Spanjaarden. Want ze wonen vlakbij Kadri, Hoge Land, Ten Dam en Vino Dat zijn de achtervolgers. Terwijl uh, de andere mannen er ook nog proberen achteraan te springen. Onder andere dus Pieter Wening. Ben benieuwd of hij het gaatje gaat dichten. Het gat tussen het peloton... En en de kopgroep met Vuclair, Martinez, Perro, Cazar, Valverde, Costa en Kessiakov is 1 minuut en 17 seconden. We gaan beginnen aan het uh, Mediaforum. Dat doen we vandaag met Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali in Amsterdam. Hij is ook journalist al jarenlang. En Peter van Zadelhoff, financieel-economisch journalist, werkt voor uh, RTL. Hartelijk welkom allebei. Um, eerst even kort, we hoorden net een update van, van alles wat er zo'n beetje uh, gisteren, vandaag uh, in Syrië is gebeurd. Sander van Hoorn zit daar, uh, als een van de weinige uh, verslaggevers trouwens. Hij was ook op allerlei andere uh, zenders te zien. Uh, ja, gevaarlijk, maar goed. Ja, levensgevaarlijk natuurlijk. Ik bedoel, dit hebben we in Libië gezien. He? Dit zijn geen uh, oorlogen zoals we ze uh, gewend zijn van de film uh, De Tweede Wereldoorlog. Dit is alles door elkaar. En bovendien zijn, blijkt gewoon steeds beide partijen meteen in staat om voor propaganda redenen, een reporter door zijn hoofd te schieten... en te zeggen dat de tegenstander het gedaan heeft. Dus ja, heel gevaarlijk, maar deste, ja, deste, weet niet. Maar ontzettend goed dat, dat, dat Sander van Hoorn dat durft en doet natuurlijk. Peter? Ja, heel knap. heel knap. Dat, dat, dat, zit, dat soort jongens altijd wel een beetje in het bloed. Hè. Het kan bijna niet gevaarlijk genoeg zijn of ze willen er wel naartoe. Maar ik moet zeggen, hij liever dan ik. Ja, ja. hebben jullie iemand daar in de buurt? We dan? hebben Roel Gerarts aan de regio zitten. Mm -hmm. Die is daar ook wel is geweest. Toen was het nog rustiger dan nu. Uh, ik weet niet of hij plannen heeft om binnenkort weer te, zijn, uh, te gaan. Ik heb begrepen dat er maar een aantal visa is uitgedeeld. Dus uh, het is uh, goed dat hij er zit. Ik ben benieuwd in hoeverre hij in vrijheid zijn werk kan doen. Want uh, zoals Jori Terecht zegt, je bent natuurlijk heel snel speelbal van, uh, van een van de partijen. Dus uh, kijk er naar uit. Ja, absoluut, maar ik vind dat hij dat wel goed doet. Ja, oh nee, dat, uh, Want, dat doet um, hij zeker goed. Uh, maar dat lijkt me wel lastig werken. De lessen zijn ook wel geleerd. En, uh, je, je, kort geleden zag je toch nog vaak dat de reporters meteen de omstanders, he, de mening van de omstanders voorwaar aannemen. En doorgaven van nou, he, hier is, zijn mensen vermoord door die en die partij. of zo. En ik vind dat hij dat erg goed doet. Hij zegt: ja, ik sta hier wel, ik zie bloed, he, uh, ik zie erge dingen. Um, maar ik weet niet wie of wat dit gedaan heeft. Ja. Ik, ik beschrijf nu alleen wat ik zie. En ik vind dat hij daar, uh, dat hij daar enorm goed eh, enorm goed opzicht ze hebben dat Zeker in dit conflict is dat natuurlijk heel erg. Ja. Je ziet er een massamoord weer gepleegd. En de ene partij zegt, nou die heeft het gedaan. En de andere partij zegt, nee. Ja, dat doe je ook op die reportage. Dat zouden ja. 200 mensen of zo. En toen ja. ging ja, hij kijken daar. En toen, nou ja, nou, toen was... zag hij hele andere dingen dan er verteld werden. Ja. En dat beschreef hij. Ja. En dat deed hij ja. gewoon goed, vond ik. En uh, in Libië zag je toch ook nog wel dat heel veel mensen een beetje... Had ik het idee, ja, toch op sleeptaal genomen werden door een van beide partijen. En dat niet goed uh, uh, zeiden met wie ze dan waren of zo. Of uh, waar die informatie vandaan kwam. Dus dat, dan weet je nooit of die reporter niet gebruikt is. En jij dus als... Luisteraar. ook niet uh, het verkeerde beeld krijgt ja. hebben over sport ja iets heel anders uh, een, een gapend gat heb jij <laughs> ontdekt ja! in de sportverslag? van Zadel. <laughs> nou daarom ben ik blij dat jij dat zit, in Want no. jij kunt daar wat op. Ik weet niet wat er nu komt. Het sportevenement van het jaar, dit jaar is het natuurlijk. Nou, ik overdrijf een beetje, maar wel een van de mooiste: is het Britse Open Golf. Het begint, begint vandaag. In doodse stilte Net in de begonnen. studio. Vandaag begonnen. Vier dagen lang. Joost Luiten doet mee als ja. Nederlander. Um, dat is uniek dat er een Nederlander mee doet. Dat gebeurt niet vaak. Vorig jaar deed Luiten ook mee de jaren ervoor heeft er volgens mij geen Nederlander meegedaan. Het is een van de mooiste sportevenementen ter wereld. En mm -hmm. je hoort en je ziet er niets over op de Nederlandse TV en radio. En dat is toch jammer, want het is zo mooi. Ja. Um, punt 1... Uh, golf, is een hele dure, nee, golf is een hele dure sport om uitzenden. Dus uh, als je golf wil hebben en golf wil uitzenden... dan moet je heel veel betalen... en dan moet je heel veel andere dingen laten zitten. Duur toch een klein stukje? Uh, nee, maar kleine stukjes zijn ook heel duur. Ja. Dus wij gaan denk ik wel, uh, als Joost Luiten goed presteert... Uh, gaan wij dat heus wel doen... maar een, een heel uh, golftoernooi uitzenden op de publieke omroep. Nee, maar en dat zeg tegen... ik ook niet. Bovendien niets ten <laughs> ja. nadele van jullie bedrijven. Nou de is het oh, fantastisch. Maar, maar, wat het is nou, nu prachtig. Om dit bij de BBC te Het wordt echt te kijken. Dit is echt gek. het wordt echt te Nou, hebben we. Ja, hoor. We hebben nog een gat ontdekt in deze ah, sportzomer ook, zeg. Nee, natuurlijk. Op de Malediven zal waarschijnlijk ook nog eens een Jeu de boule, uh, gespeeld worden. Je <laughs> wordt er toch helemaal dood en dood. ziek van. Ik bedoel, je, Jury, je, zijn, hebt, je hebt dit zijn... ene EK na het andere Olympische Spelen. Je kan de buis niet aandoen. Of er komt een of anderhalf niet wit voorbij. Hè, met een van de bal in zijn handen. Het is toch weer niet. En jij ontdekt dat ook, Het gaat Ieder, over de dat is HET golftoernooi van het jaar. Er zijn 350.000 actieve golfs in Nederland. Ik, ik het is de het het, grootste sportbond van Nederland. Het zo als het maar kan. Maar niet het met de goede sport. sporten. Ben jij sporthater, Juri? Nee, nou, ja, helemaal niet. Ik vind sport hartstikke leuk. Maar overdaad gaat net niet zoals met taart en bier. Ik zeg toch ook niet dat je de hele dag moet doen. Uh, maar, maar je kunt toch een stukje uh, daarvan uitzenden. Het is de tweede grootste sport van Nederland. Waarom zit de er niet uit? Die hebben vier zenders of zo. Toch? Nou, de, uh, volgens mij heeft Bione de reden net genoemd. Oh, ja. oké. Okay. Het is heel duur. Maar je kan het op de BBC. Uh, pop, hmm. Nee, nee, maar later je het op de Je moet, we, het de BBC van BBC de moet budget van vanaf Je zorgt tot dat uh, een stuk, een stuk uur aan de golf live golf met fantastische commentaar van Pieter Ellis, die iedereen kent. Ga kijken, BBC Goed. 2. Nou, volgens oh, mij is dit, God, is dit punt hij. duidelijk. <laughs> is het echt zo <laughs> erg, Jury? of uh, is het nou zo erg? Ja, ja, het is heel erg. Het is ook een, een maatschappelijke misstand van de bovenste plank. We hebben geen enkele politieke duiding meer op de buis op het moment. Want iedereen is met zomerreces. Er is geen praatprogramma. Ik bedoel uh, Knevel en Van ja, der Brink. En uh, iedereen is weg. En het enige wat je als je de buis aandoet ziet, is, uh, is dat geouwe hoer. Doe je in de Bali ook helemaal niks aan sport? In de baan doen we verdomd weinig aan sport, inderdaad. Ja. Klinkt niet, dus helemaal niks. Ja. Nee, we doen niet. Nee, we doen <laughs> zeker wat aan sport. Sport is een belangrijk onderwerp, ja. maar... Nee, dat vind je wel, dat vind ja, je wel. Nee. Laten we het dan hebben over een belangrijk. Dat, dat vind jij belangrijk, uh, de, de, en Peter zit daar eigenlijk dagelijks in... de, de financieel-economische uh, berichtgeving. Want de, de, de, de, vandaag ook weer, de pensioenfondsen komen nu vandaag weer... dat die, die dekkingsgraad uh, nog weer naar beneden is, is bijgesteld. Ja. Moeten we ons echt zorgen gaan maken, zo langzamerhand? Ja, de, de, ik. Ik vind het altijd dat het enige nuancering er wel op zijn plek is. Want dat betekent dat als alles tegen zit... dat de pensioenen gekort gaan worden. En in het ergste geval is dat met zo'n 7 bij de pensioenfondsen die er heel slecht voor staan. En dat betekent concreet dat iemand er dan... 30 euro bruto in de maand op achteruit gaat. Dat is een inkomensachtige uitgang van bruto 2 Dus je moet, je moet dat altijd... Het is natuurlijk heel vervelend... want het treft vaak mensen die het dan niet zo heel breed hebben. Aan de andere kant, het zijn wel mensen die überhaupt nog een pensioen hebben. Dus er zijn ook heel veel mensen die hebben het helemaal niet. Die hebben alleen maar AOW. Maar enige nuance is daar wel op zijn mm. plek. Maar goed, die, die, de, de, ik herinner me van een tijdje terug nog dat, dat uh, laten we zeggen, maatregelen werden aangekondigd... en er werd dan bijgezegd, nou ja, we hopen dat het niet nodig is. Nee. Nou, nu blijkt het wel nodig en het gaat eigenlijk alleen maar verder. Ja, en wat je nu ook ziet, dat die hele lobby die op, uh, uh, op gang is gekomen... om die regels er maar aan te passen, die wordt ook steeds sterker. Hè? Dus tussen, het wordt dan uiteindelijk per 31 december besloten, de stand van uh, dat moment... Maar tot die tijd uh, zit er wel een, een hele actieve lobby voor... die ervoor pleit om die regels nog eens even aan te passen... zodat er niet gekort hoeft te worden. Dus Dat heeft dan met, vraag, die ja, een heel heel verhaal ja, met die ja, rekenrente zo te maken. heel leuk het verhaal ja. die dus Ik vraag me af of die soep zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Wordt dit genoeg uitgelegd uh, op deze manier? Uh, nee, vind ik niet. Want um, kijk, inderdaad, het, uh, het is maar een heel beperkt probleempje. Die mensen gaan er eigenlijk helemaal niet op achteruit. Maar um, alles bij elkaar is ons hele pensioenstelsel natuurlijk wel de grootste... Um, uh, uh, bankoverval in de geschiedenis van Nederland. Want uh, mensen onder de veertig... die moeten echt niet denken dat ze van dit stelsel... überhaupt nog een kwartje terugzien. Kwart, daar een gaat nu dus uh, meer. Maar, maar dat, is, dat is natuurlijk wel... daar laat de journalistiek een enorme uh, uh, uh, steek vallen. Want um, het lijkt natuurlijk... ach god, ach god uh, uh, die arme mensen moeten misschien 30 euro achteruit, bruto. Maar wacht eens even, die arme mensen onder de veertig... die krijgen echt helemaal niks. Die worden keihard belazen. Dus ik vind dat de financieel... Uh, economische redacties, uh, daar wel een steekje maar een mening, hè, van. jou, Dat is ook nog, ook, ook nog geen feit wat jij zegt. Nou, dit Even kan je vrij makkelijk en... uitrekenen. Nou, dit is en, niet helemaal waar. Uh, uh, Dit kan je toch tamelijk makkelijk, volgens mij, uh, weergeven in een, uh, in een statistiekje. En um, ondertussen is het dus zo dat de. 50-plus partij een spotje weet neer te zetten waarin ja, een oudere, ouder geklaasd. een oudere man blijft van mijn poen af kan zingen. Ja, Er worden en, allemaal en, mensen uh, getoond uh, in het spotje uh, die uh, vier keer modaal verdienen. Laten ik. precies, ik bedoel, mijn poen. Ik bedoel, wacht even. Er worden hier uh, mensen van 20 worden gewoon echt echt bestolen. Hoor nou, nou, het, het grote punt is dat uh, vooral de oude generatie weigert op tijd dood te gaan en daardoor zijn de tekorten in de, nou, de dat kan je vond niet kwalijk, nee, <laughs> en, <laughs> en, uh, nee, ik ook wat <laughs> maar uh, en daar moeten de jongeren voor opdraaien. Maar om nou te zeggen, zoals jullie zegt, dat het een vaststaand feit is dat de, de mensen onder de 40 helemaal geen pensioen meer krijgen. Dat is ook iets als dit stelsel zo doorgaat. Dit is gewoon een, een, een, een, een, een, een piramidespel. Hmm. Dus uh, als je dat niet hervormt, dan kan je er gewoon uitrekenen dat dit een piramidespel is. Ik, ik las wel dat het consumentenvertrouwen is, is juist weer toegenomen tegen dus Tegen het, het economische ja. beeld van dat Wij trekken de, ons er niet zoveel van ja, aan. Dus dus lijkt lijkt, maar. Of volgen ja. de mensen het nieuws nou niet goed, of leggen jullie het niet goed uit als, als financieel-economisch? Ja, dat zijn, zijn maandmetingen, het consumentenvertrouwen. Dus daar, dat kan er wel eens verschillen. En de consumenten blijven ook somber zitten. Uh, zijn een stuk somberder dan gemiddeld de afgelopen jaren. Dus dan moet je niet uh, Van min 40 naar min 32, dat is een ja. behoorlijk somber hoor. Ja, gemiddeld min, in... ja. min 16 geloof ik over de afgelopen ja. 20 jaar. Dus ja. Ik zou daar niet meteen de vlag op uithangen op dat. Uh... Oké. Okay. Ik wil nog even naar een onderwerp waar heel veel mensen zich heel erg druk over maken. De Telegraaf bijvoorbeeld maakt zich druk over de trajectcontroles op de A2. Dat gaat over een stuk vijfbaansweg tussen Amsterdam en Utrecht... waar je niet harder dan 100 mag rijden... terwijl je daar nou juist zo lekker heel hard zou kunnen rijden. Ja, deze... Kunnen we spreken van een campagne uh, van ja. de Telegraaf, Jury? Absoluut. Ja? Maar dat is ook de core business van Telegraaf. Het Telegraaf, het doen? Telegraaf doet dat uh, al tientallen jaren. Tenminste, zolang als ik uh, me ervan bewust ben, die heb ik uh, klein dierenleed op de voorpagina... en de rechten van de autorijder en het asfalt uh, middenin. Dat doen ze goed, dat doen ze al jaren, dat doen ze consistent. En Dat is een campagne, maar een eeuwigdurende campagne. Dat is gewoon een onderdeel van hun merk, zullen we zeggen. Ja, want er waren uh, uh, afspraken gemaakt uh, van, vanwege de vervuiling en de geluidsoverlast. Ja. Zijn die afspraken gemaakt? Gemaakt niet nee. harder dan 100 met nu... gemeenten langs het parcours. Ja, precies. Doen. En ja. nu haalt de telegraaf uh, mensen tevoorschijn die ongeveer ja. aan de A2 wonen. Die zeggen: Nou, wat ons betreft, een, een lekker... Porsche dealer. Ja, een, por ja. <laughs> he, he, dat je, dat een Porsche dealer vindt dat jij nou, harder voedemd. dan 100 mag rijden. Ja, dat verbaast me <laughs> dan helemaal wel goed niet. Gevonden. Nou, goed gevonden, wel goed gevonden. Ik kom er vaak langs. Je ziet er, er, zit, er, zit, er zit ook iets anders aan, vind ik. Kijk, die is 10 baans die weg. Um, uh, daar mag je maar 100 rijden. Dat is, dat is helemaal niet logisch als je daar rijdt. Wat maakt er nou en, uit? En, ja, maar daar gaat iedereen 120 rijden. Dat is 20 ja. kilometer hard. Dat is een enorme boete. Dus ik bedoel, je jaagt zo iedereen op enorme kosten. Dat, dat hoeft dat, toch niet? De schatkist zal het prima vinden. Maar je hoeft maar, toch geen 120 maar, nee, te rijden? Nee, dat hoeft niet. Maar die weg is wel zo ingericht dat als je eventjes zeg maar, naar dat prachtige landschap naast die weg kijkt. Want dat is echt mooi aangelegd, vind ik. Die weg is een, dat betreft, zeg maar, goed ingepast in het landschap. Er is een nat de natuurstrook daarnaast gelegd. Je ziet eindelijk die polder, je ziet die ganzen daar. Je ziet zilverrijgers vanaf de vanaf de dus je let even op die en je rijdt 120 hoor, en dat vind ik toch ook wel wat overdreven zeg maar dat je daar dan 100 moet voortsuikelen. Het zit mij niet, in de, gewoon cruise control op 100 zetten, niks aan de hand. Ja. ja, maar als je nou een goedkoper autootje hebt... Ja. dit is weer voor de Rijken, zie je? Maar niet, niet, niet. Weer, weer voor de Rijken. Hoezo weer voor de Rijken? Omdat ik één of een golf begint ben ik in één keer... de woordvoerder van de Rijken. De ja, maar de, deze actiejournalistiek leidt toch vaak wel tot iets. Maar de ANWB heeft zich natuurlijk ook al bij aangesloten. Er is natuurlijk ook, ook partij. Dus ik dat vindt dat, alles wat de gaan vindt. Maar, maar, maar, maar we, Melanie Schultz al gezien, die zegt... ja, van mij mag het eigenlijk wel. Dus politiek is verkiezingstijd. Ja, maar al. daar zit toch ook, iets, daar zit ook iets anders aan. Actiejournalistiek, ja, nou ja, zij, hebben dit, zij, zij vinden dit. En um, waarom moet er altijd geluisterd worden naar de vijf klagers ja. rond om Een terras en de honderd man rondom het terras die daar wonen, die vinden het geen probleem. Maar die vrij kragers krijgen in Nederland altijd gelijk, hè? dus die, die paar mensen die langs die snelweg wonen en het vervelend vinden ook met ons voor kan stellen. Maar misschien zijn er wel hordes mensen die het daar ook het is, maar, het is. En moeten Het is in 2006 besloten dat er 100? Nou, kan je, in ik bedoel, de de, de, de besluit, niemand erover besluitvorming is ja, maar toen was het nog niet, toen was die weg nog niet ruim. Dus besluitvorming voor mezelf maken als je 120 rijdt van Amsterdam naar Utrecht moet, in plaats van 100. Hoeveel sneller zou je zijn? Nou, ik kijk, maar, maar het de, is gewoon je gevoel de, dat je daar dan moet je afvragen is van iedere burger die daar langs rijdt. De man rijdt, en jou die, die dan uh, dat gaspedaal <laughs> inden. Nou, nah, ik heb zelf niet eens een auto. En ik ben niet erg van het autorijden. En ik en dat er bijna ook. Maar ik vind, het, ik vind het gewoon... Je moet als overheid niet de burger willen pesten met dingen die hij niet begrijpt. Er ligt daar een asfaltvlakte van je welster. Een honderd wordt Begrijpt op niet. en Ja, maar hij begrijpt niet waarom die daar... En dat ergert hem. En dat vertrouwen in de overheid neemt af. En dat is slecht. Bovendien vind ik dat, uh, uh, uh, uh, dat zacht, zachtjes met z'n allen in de file staan. Dat... Is slecht voor het milieu. Als die wegen nou eens een beetje goed aanleggen, we hebben ook, we zijn tientallen jaren, vijf baas aangelegd. Tientallen jaren is ons verteld dat uh, uh, meer asfalt de fileproblemen niet oplost. Dan nou, hebben we meer asfalt gedaan. En hé hey zeg, de files zijn opgelost. Daar heeft, de journalistiek overigens, is ook een journalistiekprogramma, toch? dit? heeft wel echt een steekje laten vallen. Want het blijkt gewoon dat als je meer asfalt aanlegt, dat je wel minder files hebt. Nou, dus nou, um, nou, ik dat vind me. dat de telegraaf eigenlijk wel een punt heeft daar. Nou, Oké, okay. nou toch opmerkelijk. <laughs> ik vind het toch wel grappig hoe dat hier allemaal uh, bij elkaar komt en ook weer juist van elkaar gaat. Veel plezier met het golf. Peter. Ja, ik krijg 100 km per uur terug. Uh... En dan uh, naar de BBC 2. <tie> uh, golf. Uh, een combinatie. En Jorie Albrecht, uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het Mediaforum. <tie> het is half drie geweest, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws Raymond Sereen. In Ivoorkust heeft een rechter voor het eerst vrouwen veroordeeld voor het besnijden van jonge meisjes. De negen vrouwen kregen een jaarcel en een geldboete opgelegd. De rechtbank in het Noord-Ivoriaanse Katiola achter bewezen dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan verminking van vrouwelijke geslachtsdelen. Israëlisch premier Netanyahu zegt dat Iran achter de aanslag zit op een bus met Israëlische toeristen in Bulgarije. Hij kondigde een krachtig antwoord aan. Bij de aanslag kwamen zes Israëlische tieners om het leven. De Iraanse Staatstelevisie noemt de beschuldiging van Israël belachelijk. In de Russische provincie Tatarstaan zijn twee aanslagen gepleegd op moslimgeestelijke. In de hoofdstad Kazan raakte de moefti van Tatarstan gewond bij een aanslag op zijn auto. Zijn plaatsvervanger werd elders in de stad doodgeschoten. De politie zoekte daders in de kring van salafisten. Beide slachtoffers waren uitgesproken kritisch over de toenemende aantallen radicale moslims... die vanuit de Caucasus naar Tatarstan komen. En de Amstketen van de burgemeester van Waalre is tussen de verbrande resten van het gemeentehuis teruggevonden. De ketting is zwart geblakerd door de brandweer uit de puinhopen gehaald. Burgemeester Harry de Wijkersloot is er erg blij mee. Volgens hem is hiermee het symbool van Waalre gered. En dat waren de hoofdpunten. ANEB Verkeersinformatie. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... staat verder bij Rotterdam Prins Alexander 4 kilometer. Er ligt daar olie op de weg. Er is daar maar één rijstrook open. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat file na een ongeluk... tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweert, 7 kilometer. Er is daar een rijstrook dicht. A50 Arnhem richting Os, bij knooppunt Ewijk 4 door werkzaamheden. En de a 73 Nijmegen richting Venlo, tussen Malden en Kuik, 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen de analyse van Michael Bogert. Dionen, misschien moeten we hem toch eens vragen... of hij die zaak met Nibali toch nog een beetje kan uitleggen aan ons. Want ja. we snappen dat toch niet helemaal. Waarom, een beetje, maar ja, Wil niet je winnen, helemaal. dan moet je toch vooruit gaan, lijkt me. Maar goed, uh, nu is de stand van zaken in deze etappe natuurlijk. Ja, Gio, hoe is het met uh, Ted de la Course? Ja, de tette Lacour ziet er nog steeds goed uit hoor. Mooie renners daar bij elkaar. De bolletjes eruit. Thomas Veucler, de voormalige bolletjes eruit. Kesjakov die wil gewoon weer punten terugsprokkelen. Die wil dat duel wel aangaan met Thomas Veucler. Veuclaire daar in het tweede wieler maakt een gebaatje van jongens, draai nou eens even door. Want we gaan hier niet al het werk doen in deze kopgroep. Verder: Perro, Cazar, Martinez, Valverde en Costa. Dat zijn de zeven koplopers op 43 seconden. Een grote groep nu.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 Die zitten daarbij de Nederlanders, dus Plaza Die zitten bij uh, Ruben Plaza een ploeggenoot van uh, Valverde. De man die vooraan zit, uh, Chris Anker, Seurensen, Klimmer. Die gisteren ook in de aanval was. Vino Koerov, Leipheimer en Pieter Wening, Drie Nederlanders dus in de eerste achtervolgende groep. Maar echt snel dichterbij komen, dat lukt ze niet. Want het tempo daar in die kopgroep ligt nog steeds hoog. Het peloton laat ook niet echt lopen hoor. Want 1.33 is de achterstand van het peloton op de kopgroep. Die hebben dus iets van 45 seconden achterstand slechts op die groep groep met die drie Nederlanders en dat komt allemaal door Liquigas. Nibali laat zich terugzetten, terugzakken in het peloton. Uh, daar uh, keert de rust een beetje weer. En zet dan zijn mannen op kop om tempo te maken. Want hij wil oh zo graag deze bergetappe met aankomst op De laatste etappe bergop in deze Tour de France. Wil hij zo graag winnen. En dan mag dat gat niet te groot worden. Bradley Wiggins zal zeggen. Thank you very much, Mr. Nibali. Bedankt dat je me op deze manier in een zetel naar de overwinning rijdt. Maar er kan nog veel gebeuren. Dat moet dan straks gaan gebeuren. Tempo trouwens in die kopgroep wel zo laag. Dat uh, inmiddels ook Steven Kruiswijk heeft kunnen aansluiten. En jawel hoor, dan gaat hij weer, de man in de bolletjes strij. Hij krijgt Kessiakov met zich mee. De man van Astana die probeert uh, erbij te blijven. De twee die vechten om de bolletjes trui. Thomas, Vecler en Kessiakov. En dan ben ik benieuwd hoe ver ze nou weg zijn van die top van de Koldesare. Waar uh, in ieder geval weer een paar punten te pakken zijn. Jawel, hij doet het. Thomas, Vecler eerste, Kessiakov tweede. Vecler die gaat zijn bolletjes trui prolongeren. Sterker nog, hij gaat hem veiligstellen als het zo doorgaat. Voor uh, straks op het podium in Parijs. En dan is hij natuurlijk de held van Frankrijk. Twee etappes gewonnen.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 Freedom Song van Jason Mraz. Net als bij de Tour kent de, vierdaagse, de Nijmeegse Vierdaagse dus zware etappes. Dag drie is daar het beste voorbeeld van... want dan moet de Zevelen-Heuvelen-route worden beklommen. Het is een opvallende vergelijking langs de route... want het wemelt daar ook nog eens een keer van de campers en de caravans. Zag Roel Pauw. Waar is dat voor? Nou ja, als er een lekker ding voorbij komt, dan zingen als ik één keer met mijn bel. Had veel gebruikt, de fietsbel? Nee, nog niet. Ja, iedereen is ook bijna onherkenbaar in uh, al dat plastic. Dat is misschien maar goed ook, want ik denk dat mijn mama anders jullie gaat worden. Dit is uw camper? Nee, nee, die ernaast staat. Was het vechten op een plekje? Nou, uh, het was wel een stukje voor ons bezet gehouden, want het was wel erg druk al. En wat is de lol van hier staan? Ja, gewoon de hele sfeer en uh, ja, gezamenlijk schikbaar. Heb je niet bellen nou, al? <laughs> nee, nog niet. <laughs> dat is een beetje te oud. Ja, dat uh, gaan maar we Maar wel kras, Is ook ja, wat paard. Ja, dat... Ja, dat <laughs> maar nee, toch maar niet. <laughs> Voor de passage van de grote massa rijdt er een auto voorbij. En de bestuurder deelt dingetjes uit. Reclame, materiaal. Van een bedrijf dat pellets fabriceert, zo te zien. En het blijkt zo'n klaphandje te zijn. De commercie slaat toe bij de ja. vierdaagse. Maak je dit nou vaak mee, dat er dingen worden uitgedeeld door bedrijven? Ja, toch wel. Dat ja? komt bewust niet aan. Daar gaat u niet aan beginnen? Natuurlijk niet. Ik ben alleen de hele camper op. Ik kruik ook even onder de luifel, want het begint hier een beetje te spetteren nou. Ideaal, al die campers. Er ja, is dus altijd een adresje waar je even kunt schuilen. Ja, het gaat er nou toch op lijken, hè? De lokale piraat is nu ook in de lucht. Het begint nou een beetje, een beetje aan te lopen hier. En ik, ik hoor net dat de buren die hebben overheerlijke pannenkoeken. En uh, ik ga er vandaag voor zorgen dat die pannenkoeken niet meer aan te slepen zijn. Dat is iets nieuws. Iets nieuws. Dat komt vanuit zomeren. Dat moeten we even uitleggen. Het is, in die streek is het wel... Uh... Als we iets makkelijks moeten eten, dan, dan eten we even een pannenkoekje. En er zijn alle variaties mogelijk. Er kan spek, er kan appel, er kan kersie, er kan zoet, hart. Dat hebben we niet, hè? Nee, nou niet. Nou is het gewoon standaard. En zijn ze voor uzelf of voor de wandelaars? Nee, voor de wandelaars. Het is allemaal voor de wandelaars. Hoeveel bakt u er zo op een dag? Tientallen of honderden? Nou, het zijn een paar honderd. Staat er soms in die camper nog een hele... Badkuip met beslag. Mijn zwager die helpt ook mee, dus als ik dat de... is de camper verderop. Ja, als ik de vraag niet aan kan, dan helpt hij mee. <laughs> en dat alles geheel belangeloos. Helemaal belangeloos. Het is gewoon een leuk om te doen. Hoi! Goedemorgen, hoe gaat het met de ingetaapte knie? Door de pijn heen. Ja? Ja, natuurlijk. U loopt zichzelf helemaal kapot vandaag, of niet? Ja, maar ik wil mijn goud morgen binnenslepen. Ja? Ja. Is het is erg. Ja, tuurlijk. Dat touw gespannen, dat ben ik overheen. U bent ja, de vrouw ik. van het ja. touw? Ja. Iemand, een onverlatende touw gespannen over de route. En in het donker is deze mevrouw erover gestruikeld... en heeft zich op een gruwelijke manier geblesseerd. Ik vloog over dat touw heen en schoof ze zo door over de stoeptegels. Dus mijn ribben, mijn longen, maar we gaan over goud. Had u nou een gebroken rib? Ja, ja, ja. Ik loop hier met de absolute heldin van de Vierdaagse volgens mij. Met een kapotte knie en een gebroken rib toch die 50 kilometer uitlopen? Ja, tuurlijk. Ik heb wel pijnstillers. hè, nu. Ik heb er twee op. Dus, maar goed, moet. Maar ja. moet ik kruipen, maar echt waar. Succes nog. Dankjewel, jij ook, hè. Dat was hier Roel Paul vanuit Nijmegen. Ja, de renners krijgen nog een call van de derde categorie, een van de buitencategorie. En de aankomst is bergop. Gio, het uh, wordt nog een zware dag. Kun jij zeggen hoe het met de Nederlanders gaat? Het gaat prima in die achtervolging, want we hebben daar dus drie Nederlanders. Pieter Wening, Johnny Hogeland en Laurens ten Dam. Pieter Wening, die zojuist ze zelfs wegreed uit die achtervolgende groep. Hij deed dat in de afdaling van de Col Koldezaren, waar we ook te horen kregen dat er een valpartij was. Van Chris Anker, verder niets van vernomen. Geen idee of hij weer op de fiets is gestapt en hoe zwaar de blessures zijn. Maar De Deen kwakt in elk geval tegen het afval in die afdaling. En is dan in ieder geval de eerste in deze toeretappe. Die kennis heeft gemaakt met het asfalt. Het is een etappe, Want we gaan straks ook nog die port de, de Ballet op. En dat is een goal die zat in 2007 in die tour van Michael Rasmussen. De Rabo-tour zat hij in het parcours, ook in een pyrenee -red. En dat was de goal waar we zoveel oranje van voren zagen. Die hele Nederlandse ploeg, die hele Rabo-ploeg die daar tempo maakte. Onder andere dus ook Pieter Wening, De man die nu dan weg is gesprongen uit die achtergrond. De volgende groep. De klim van die Porte de Ballet is erg lastig, erg smal, erg gevaarlijk. Ook wel een beetje omdat het publiek daar heel erg dicht op te rennen staat. De afdaling daarentegen, dat is een soort snelweg. Maar dat zal waarschijnlijk wel de plek zijn waar het moet gaan gebeuren. Wie weet Vicenzo Nibali die daar zijn kansen waagt in die afdaling. Want daarna is het alleen nog maar klimmen in de richting van Peragude. Het peloton heeft even rust genomen. Een plaspauze. Twee minuten en één seconde is de achterstand van het peloton op de koplopers. Daarachter, achter die koplopers, die groep. Met die drie Nederlanders. Op slechts 28 seconden. En ze met de motor. Na die afdaling dus. Want het is gevaarlijk hè, ze was. Het was verschrikkelijk, Link, vandaag tot nu toe. Vooral de eerste afdaling, de Colde Jongen, Jonge jongen, wat we daar hebben meegemaakt. Ja, dat laat zich eigenlijk als één woord omschrijven. Grijs. We zaten echt in een grijze wereld. Dikke mist. En dan in de afdaling in één keer een bocht voor je neus. Gelukkig is het daar allemaal goed gegaan. Ik heb ook het idee dat het weer ietsje aan het opklaren is. Ik ben geen weerman, maar de weersvoorspellingen van uh, het Franse KNMI, om het zo maar even te noemen, gaven toch op dat het in de middag beter weer zou worden. En als ik naar boven kijk, naar de lucht, dan zie ik toch inderdaad dat het ja, wat lichter begint geworden. Dat de zon probeert om door die dikke bewolking heen te gaan drukken. Het zou mooi zijn als dat het wordt. Wat een verschil met gisteren toen het zo verschrikkelijk warm was in uh, de koers. We rijden over de smalle wegen, de bekende wegen. De smalle wegen van de Pyreneeën hebben dus inmiddels twee. Beklimmingen gehad. Rijden nog voor de kopgroep. Ik wilde eigenlijk zeggen: de Nederlanders worden bedankt. Want omdat zij in de tegenaanval gingen met die grote groep, mochten wij nog niet achter de kopgroep. Maar ik heb het idee dat uh, Pieter Wening er inmiddels in is geslaagd om uh, als eerste de oversteek te maken naar de kopgroep. Dat zou betekenen dat we dan acht koplopers hebben. Het werd ook wel een beetje verwacht uh, door van uh, Pieter Wening. In ieder geval bij zijn ploeg, Orika Greenwich. Hij was de man die vandaag uh, moest gaan aanvallen. Dat doet hij dus voorlopig. Maar goed, zit in de spits van de koers. Spits van de koers, die op de redelijk natte wegen nog altijd zo'n 66 kilometer heeft afgelegd.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 Eigenlijk twee gerecyclede nummers dit. Sweet Home Alabama van Linda Skinner en Werewolves of London van Warren Zivon. En hij maakte de zomerrit van Kid Rock. De Radio 1 sportshow. Bogert aan de meet. Michael, goedemiddag. Dag Dionne. Hoi. Um, jij volgt natuurlijk deze etappe ook op de voet. Is dit een aardig kopgroepje? Dit is een, een hele mooie kopgroep. Ja, hier, uh, Ik had vanochtend uh, Valverde en Fino uh, al opgeschreven, en die zitten allebei mee. Dus, uh, dus dat is al uh, prettig. En het, uh, ja, het allerprettigste is natuurlijk dat er weer drie Nederlanders mee zitten. Na gisteren wederom uh, Johnny en uh, Ten Dam. Nou, dat vind ik heel knap. Ja. Want uh, gisteren was natuurlijk uh, best een zwaar ritje. En ook Wening, die rijdt volgens mij wel goed, want die heeft net alleen de oversteek gemaakt. Dus ja. dat, uh, Wening nou, die, uh, zit inmiddels uh, bij die kopgroep. Had jij, uh, wat had jij verwacht van, van die ploeg waar hij bij zit, bij Green Edge? Ja, nou, ze, hebben, ze hebben een beetje vervelende eerste anderhalve week gehad. Uh, veel achter de feiten aangereden. Uh, weinig in beeld gehad, uh, de Nederlanders. Buiten dan dat ze op kop moesten rijden. Ja. En uh, vanochtend sprak ik Pieter en ik zei... ga je nou nog eens een keer aanvallen, man. Dat <laughs> was weer een beetje over de grap. En hij zit <laughs> nog mee ook, dus dat is goed. En ten Dam die was vanochtend uh, heel vroeg wakker geworden om zes uur. En dat is vaak ook een goed teken. Ja, ja, wakker worden en denken... of dacht hij niet meteen, dit wordt mijn dag. Nou, soms heb je dat wel eens. Dat je, ik weet dat ik toen ik, uh, meestal als ik goed reed, goed in vorm was... dan word je altijd vroeg wakker. Dan heb je die slaap niet nodig. dan, uh, dan wil je graag starten. Ja. En kan het, Michael? Want uh, Tendam hebben we gisteren natuurlijk in de aanval gezien. Ik, ik had nog wat namen opgegeven: Seurus hebben gezien, Vino. Fulclair zit er ook weer bij nu. Dat, dat kan gewoon. Ja. Nou, dat blijkt, hè, dat het kan. <laughs> maar uh, ik denk wel dat ze natuurlijk, die jongens voelen de benen wel... maar vaak zie je een renner die goed is in de Tour, die, die, ja, die zijn iedere dag goed. Zeker tegen het einde. Maar Van Tendam vind ik het heel knap, want die hebben Grutzen toch wel een jasje uitgedaan. En ook Hogeland. Dan nou vind ik lerre, wel allemaal gezien, die rijdt gewoon hard. En, uh, ja, ik vind het wel jammer voor die jongens dat hij weer mee zit. Maar de, ik heb het idee dat hij meer een beetje voor de bolletrui ja. rijdt. Ja. Ja. En uh, ja, laten we hopen dat ze er doorheen komen... en dat een van die drie jongens de, de ritzegen kan pakken. Maar ik denk dat het heel lastig wordt tegen Valverde. Ja. Michael, je moet ons iets uitleggen. Want we hebben net die situatie met die Nibali gehad. Hè. Uh, en natuurlijk snappen we dat wel, uh, eerste lijns uh, wielerkenners, zou ik maar zeggen. Waarom dat dan gebeurt. Alleen ik denk, als je de Tour dan toch nog wil winnen... is dit misschien je laatste kans. En, en waarom ga je dan niet mee met die kopgroep? En probeer je daar uh, een, een samenwerking te vinden dat je, dat je vooruit kan? Nou, gewoon mee kunnen, dat, uh, dat doe je niet zomaar natuurlijk. Kijk, als, als Nibali meespringt, of als hij dat probeert, want dat moet je eerst maar proberen. Als, als hij dat probeert, dan, dan zit het gelijk Wiggins en heel Sky op zijn wiel, dus dat heeft zomaar zo geen nut. Ik denk dat uh, Nibali het, uh, het gat er net dicht wilde rijden, omdat hij gewoon de rit wil winnen. Niet meer omdat hij de tour wil winnen, want dat hij weet, hij is er inmiddels wel achter dat het heel moeilijk voor hem wordt. Maar. Uh, Nibali heeft nog geen rit gewonnen. Hij wilde de been om een rit te winnen. Dus ik denk dat zij liever dat uh, gat klein hadden gehouden of dicht hadden willen rijden. Zodat hij op de laatste call, de ballet, zeg maar, had kunnen aanvallen. Een snelle afdaling kan rijden. En dan misschien met Wiggins even groen naar de streep rijden. En dan maar hopen dat uh, zij de overwinning aan hem gunnen. Ja, ik denk ja. dat dat meer de, de gedachte was. Maar meespringen heeft geen nut voor een klassemensrenner. Want ja. dan gaat heel die groep niet door. Want ze rijden nu op kop van het peloton de, zijn ploeg. Dus dat, dat, wat willen ze dan nu? Nou, wat ik net uitleg. Ja. <laughs> Dat ze de, de, de rit proberen te winnen. Maar ja. ik, ik weet niet of ze nu echt volle bak rijden hoor. Want ik, ik heb niet heel goed beeld. Maar ik, uh, net zijn ze even een plasje wezen doen. Ik denk dat ze er niet heel, heel hard achter rijden, nee, maar ja, je weet het niet. verschil is opgelopen inderdaad. Het was steeds ja. rond de anderhalf minuut, nu ja. al bijna nee, drie. Nee, het is dus. nu 2.50 ja. al. Ja. Ja. Hebben ze in deze etappe nog een klein beetje tijd om te herstellen... van die eerste, van die eerste call de manté? Of, of gaat het nu uh, volle bak naar, uh, naar het einde? Nou, volgens mij hebben ze... Ja, ik kom ook hier net pas aan, want we hadden weer onwijs file. Maar uh, <laughs> volgens mij hebben ze net de manté gehad en ja. dan naar beneden. En daarna krijgen ze Portet d'Alspè... En dan de Porte Ballet. Ja, die... ja dat, uh, dat, uh, dat zijn allebei hele lastige klimmen. Ja, het is een hele korte rit, 140 kilometer. Dus die mannen hebben vandaag geen, uh, geen tijd om bij te komen. Die, het is uh, op, af, op, af, op, af, Die op. Peragude, die, uh, die, die, die ken jij niet, hè? Die is nieuw in de Tour. Ja, maar die stelt niet zo heel veel voor. Ik, uh, de, ze rijden de Perissoude op. Ja. Tot boven, eigenlijk vanaf de andere kant. Of eigenlijk de kant die ze gisteren afdaalden naar de finish. Nou, die ken ik wel. Die is het laatste stuk lastig. Dan hebben ze een afdaling van een kilometer of drie... En dan draaien ze linksaf, de ik ruw op en de eerste twee kilometer uit mijn hoofd... de eerste kilometer is 9,5 procent, dus dat is wel stijl. En dan uh, vlakt iets af, 6,5, 6 procent. En de laatste kilometer is naar beneden en vlak. Ja. Dus dat is, daar gaan niet hele grote verschillen meer komen. Dus jij zegt eigenlijk, vanaf, van de klasse mensenrenners hoeven we niks meer te verwachten? Uh... Nou ja, dat kan nog. Hè. Ik bedoel, als, uh, als Nibali het uh, dicht rijdt met zijn ploeg... dan, dan zou hij vast nog wel een aanval plegen op de ballet. En dat is ook een hele gevaarlijke afdaling. Mm. Uh, maar ik denk als... Als we iets van de klassementsmannen zien... is het meer voor de, voor de etappenwinst. En niet dat er grote verschuivingen nog zijn in het uh, klassement. Het ik heb nou ook het idee dat het hier niet zo heel hard gaat in het peloton. Nee, het is misschien uh, nog iets te vroeg. Maar ik zat mezelf even af te vragen... vind ik dat nou een mooie tour of niet? Wat vind jij? Um, nou, ik vind het niet een hele aantrekkelijke tour. Nee. Ik heb wel een paar hele mooie ritten gezien. Gisteren was op zich wel mooi. Ik vond die Alpenrit heel mooi. Die, uh, die Pierre Roland wint. Dat was gewoon ja. een echt een mooie rit. Dat was wielrennen zoals uh, wielrennen behoort te zijn... Maar ja, Sky is zo sterk dat ze eigenlijk de koers in de greep hebben. En ja, dat iedere dag wel mannen van tweede plan gaan rijden. En ja, we willen natuurlijk allemaal de grote mannen zien strijden voor de dagwinst. Ja. Uh, dat vind ik een beetje tegenvallen ook. Maar ja, dan kan je de jongens van Sky niet uh, kwalijk nemen. Die hebben gewoon gezorgd dat ze heel goed voorbereid zijn. En die kunnen zo koersen. Ja, goed. Nou, ik ga daar nog even over nadenken. Misschien wordt het nog mooi. Dat denk ik dan gewoon nog. Nee. <laughs> Vandaag misschien. Ja, wie weet. Dankjewel Michael, tot morgen. Alsjeblieft. Hoi. Hoi. Nou ja, heel vervelend is deze tour toch ook weer niet. Nee, dus we hebben er ook wel weer mooie dingen gezien. Uh, ja, en, en, en bekende namen, dus voorin, die gisteren ook al voorin zaten, Gio. Ja, zeker. Want uh, natuurlijk, Thomas Verclair is uh, sowieso de allerbekendste naam die daar uh, voorin zit. En hij zit er gewoon weer bij. Maar inderdaad, hij gaat puur voor die bolletjes trui. En zal zich verder met de rit zeggen. Hoewel, Thomas Verclay, je weet het nooit. Hè, niemand verwacht eigenlijk uh, in een etappe waarin hij ineens uh, naar voren schiet. Dat hij dan ook maar gewoon die etappe gaat winnen. En hij heeft het toch al een aantal keren voor elkaar gekregen. Valverde, dat zou inderdaad in deze groep wel eens een mannetje kunnen zijn. Die heel ver kan komen. Als ze tenminste de ruimte krijgen. Tempo in het peloton gezakt. Het is wel nog steeds de ploeg van Liquigas die daar tempo maakt. Met daarbij ook weer Peter Sagan. Die heeft aangesloten zoals ik zojuist heel veel sprinters zag aansluiten. Want ook Mark Cavendish zit daar gewoon weer in het wiel van de gele trui. Ik zag kruipel voorbij komen. Al die sprinters sluiten nu weer aan. Het is een tempoverlaging in dat peloton. En dat is heerlijk voor die sprinters. Die weten dat ze nu zo'n beetje half koers... Uh, dat, dat Ja, ze zijn half koers. Want ze hebben 71 kilometer nog voor de boeg. Dat ze half koers toch uiteindelijk weer bij die grote groep zitten. En dat dan de tijdverschillen mogelijk wat meer. Minder groot worden dan ze vanmorgen gevreesd hadden toen dat tempo op die Koldermontee enorm de hoogte inging. Goed voor de kopgroep trouwens. Vino Kurov natuurlijk ook de man die erbij zit. Ook zo'n mannetje die er gisteren bij zat. En Vino Kurov, een man die een vergelijkbare etappe in 2007, ik noemde die etappe zojuist al. En toen had ik het over die Rabo-ploeg. Niet alleen Pieter Wening, natuurlijk, maar ook Thomas Dekker, Michael Bogert, al die andere namen. Toen won Alexander Vinokourov met uh, ook uh, de beklimming van die Port de Ballets en de Peresouerde. De kopgroep, uh, Sebast, daar zit jij achter. Daar zitten wij achter en daar is het nu bevoorrading, bevoorradingstijd geworden. We zijn nog niet bij de bevoorrading. Die komt strakjes zitten in het tussenstuk. Eén voor één gaan alle armen omhoog. Sonny Hogeland heeft zijn ploegleider bij zich gehad. Laurens Tendam. Die vraagt nu om de ploegleider tempo. Valt dus heel even stil in de kopgroep. Maar de kopgroep heeft dus wel al bijna drie minuten op het peloton. Mooi drie Nederlanders erbij. Maar naast de genoemde Hogeland en ten Dam. Zit dus ook Pieter Wening in deze spitsgroep. En nog een vierde Nederlander ook bergen, Filemon Westling zit er ook. Ja. Daar gaan we straks van horen. Morgenavond van half acht tot acht. Live vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.